Een lokale vertegenwoordiger regelt nu de eerste opvang. Morgenochtend vliegt de arke reisleiding in Kenia naar Zanzibar om de vakantiegangers te helpen. Hoe de brand in het hotel is ontstaan is niet duidelijk. In Rotterdam is het grootste ledscherm van Europa in gebruik genomen. Het scherm met ruim 5 miljoen lampjes hangt in de hal van het nieuwe Centraal Station. Het scherm is 40 meter lang, 4,5 meter breed en weegt 8000 kilo. De stad heeft het scherm cadeau gekregen van het havenbedrijf Rotterdam... dat dit jaar 80 jaar bestaat. Voorlopig worden er filmpjes uit de Rotterdamse haven op vertoond. Die worden aangepast aan het tijdstip van de dag en het seizoen. Het havenbedrijf mag de komende tien jaar bepalen... wat er te zien is op het panoramascherm in Rotterdam. De meeste medewerkers van thuiszorgorganisatie saint in de Achterhoek behouden hun werk. Als het niet bij Sensire is, dan in elk geval bij een andere organisatie... Dat heeft staatssecretaris Van Rijn afgesproken... met gemeenten in de Achterhoek en met de vakbond FNV. Van Rijn sprak in Ulft met de betrokken partijen... over het aangekondigde ontslag van 1100 mensen in de thuiszorg. Volgens de staatssecretaris is er niet langer sprake van grootschalig ontslag. De FNV organiseerde vandaag in Varsseveld... een protestmanifestatie tegen dat ontslag. De aardappeloogst valt dit jaar lager uit dan in 2012. Dat komt door het koude voorjaar, zegt LTO Nederlands. De opbrengst ligt hierdoor 17 lager dan vorig jaar. Of aardappelen duurder worden, is volgens LTO niet bekend. Het weer. De komende uren alleen in Zuid-Limburg kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot 12 graden. Ook morgen zonnig en droog. Temperatuur uiteenlopend van 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-Journaal. Profiteer nu van de Belisol glasactie.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 Ja, over deze twee dingen ga ik praten met één gast... voetbalmakelaar en ook erelid is hij van PSV, Kees Ploegsma. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben u uitgenodigd omdat uh, het deze week de laatste week is... dat voetballers gekocht en verkocht uh, kunnen worden. Um, daarna sluit die zogenoemde transfermarkt. Uh, en dan krijgt u het weer rustig. Komt u, komt u nog met een beetje een verrassing deze week? Nou, misschien het bedrijf wel. Um, uh, ik zelf misschien ook... Alleen dat weet ik uh, vanavond laat pas of uh, morgen vroeg. Mm. Uh, dus dat kan ik helaas uh, niet bekendmaken. En het is niet wereldschokkend. Het is alleen uh, voor mensen in Nederland uh, kan het een verrassing zijn. Haalt het de krant? Uh, ik denk vanavond niet meer. Dus dat zal dan op z'n vroegste uh, morgenavond. Ja, maar ik. dan wel? Dan wordt het wel oh, bekend. Oh, dat is toch maar. nog wel even spannend. Ja, wel spannend voor, uh, voor degene die het aangaat. En voor mij is het natuurlijk altijd leuk als een, als een deal weer afgerond ja. kan worden... en je iemand weer op een plek kan zetten waar hij het hopelijk naar zijn zin krijgt. Ja, want als we het over de transfermarkt hebben... Ja. Uh, dit jaar was er 1,15 miljard euro betaald ja. in de transfermarkt. 1,15 miljard euro. Ja. Ja. Nog nooit zo hoog, hè? Nee, het is weer een onverklaarbare uitschieter. Ja. Uh, alle clubs moeten straks voldoen aan een bepaald licentiesysteem... dat de begroting op orde moet zijn... Maar je ziet weer, uh, en het is altijd gek... dat het de laatste week uh, de enorme transfers uh, gaan gebeuren. Als inderdaad Bill van uh, Tottenham-Ospel naar Real Madrid doorgaat... Ja, dan praat je al over uh, 99 miljoen, ja. uh, heb ik begrepen. Ja, want die beel, uh, dat is het laatste nieuws dat hij inderdaad voor zo'n beetje 100 miljoen wordt verkocht. Ja. ja, dat is waanzinnig. Ja. ja, want uh, The Guardian die meldt dat hij um, met een privéjet wordt overgevlogen vanuit Engeland naar Italië. Dat gebeurt altijd. Dat, oh ja, dat is vaste prik? Ja, dat is bij grote spelers is dat vaste prik. En, uh, dan zal hij gekeurd worden. En dan morgenavond vliegt hij weer naar huis ja. toe om de spullen nodig te maken. Maar uh, is hij nou... Ja, hij is natuurlijk goed. Dat is helder. Maar is hij nou zo goed? dat of, want nee, zegt... ik, bedoel, ik, Het is een hele goede voetballer. Maar de Engelse spelers uh, slagen weinig in het, uh, in het buitenland. Uh, ik denk dat Beckham een uitzondering daarop is. Mm -hmm. Maar in die categorie, Beckham, Ronaldo, Messi... Ja, valt hij uh, volgens mij uh, niet in. Nee. Dat weet ik wel zeker. Maar waarom dan zo'n geld? Ja, ik denk dat het een beetje een wedstrijd is tussen Barcelona en uh, Madrid. Uh, Barcelona heeft uh, uh, kort geleden een Braziliaan voor uh, Neymar voor rond de 60 miljoen aangekocht. En, een soort prestige uh, bijna. Dat speelt bij die twee clubs uh, nou een ja, grote rol. <coughs> ja, elkaar. Je zit alleen, dat is jammer in Spanje dat eigenlijk het eigenlijk een competitie tussen twee clubs geworden is. Nee. Tussen Barcelona en, uh, en Real Madrid. En dan komt er daarna een hele tijd niks nee. meer. Nou noemde u net he, die uh, 1,15 miljard euro onverklaarbaar. Terwijl dit is uw business. U mm -hmm. weet hoeveel geld erin omgaat. En hoezo dan onverklaarbaar? Nou, veel clubs die hebben, zoals bijvoorbeeld Madrid en Barcelona... hebben enorme schulden. Alleen ze krijgen het op een of andere manier toch gefinancierd door... Uh, door banken. Daarnaast zie je uh, grote overname door Arabieren uh, of uh, individuele mm. of uh, maatschappijen van, uh, van grote clubs uh, uit het Midden-Oosten. Ja, daar komt natuurlijk een enorme stroom ja. uh, geld uh, los. Dus best verklaarbaar, want daar komt het daar geld vandaan. Ja, dat is verklaarbaar. Uh, als je ziet wat er uh, Manchester City heeft, alleen al de laatste twee, drie jaar voor een half miljard ja nou wil ik even een beeld krijgen van zo'n transfermarkt. u heeft in uw stal, maar zeggen, 150 spelers. noem eens een paar grote die we kennen. Uh, dat is uh, Siki Lens. dat zijn een aantal trainers zoals Ruts, Stevens, uh, Lokhoff. Uh, uh, de Vrij bij Feyenoord, Gouwleven HZ. ja, nou, uh, goed. die af... komt naar u toe. want uh, of hoe gaat dat eigenlijk is een betere vraag. Um, u wordt benaderd door een club. En die heeft hem zien voetballen en die denkt, die kan dat goed. Hoe gaat dat? Ja, hoe dat gaat? Nou, allereerst moet je kijken of je zo'n speler in je, in je bedrijf kan krijgen en gaat begeleiden. Nou, als dat gebeurd is dan uh, en hij valt op, speelt goed, uh, dan weet je erg een beetje... want je had het toen straks over van dat het uh, 2 september wel weer rustige tijd wordt. Het gaat gewoon door, want je gaat inventariseren wat clubs in januari bijvoorbeeld weer nodig hebben... Mm -hmm. Nou, in het geval van, uh, van Lens, ja, die is opgevallen door, uh, door scouts uit Rusland. En uh, die waren bereid om een behoorlijk bedrag te ja, betalen. Dus dan komt er een scout ah. of een, een club uit, uh, uit Rusland. Ja. En dan zit u daar opeens, neem ik aan, met een paar tolken. Uh, Sommigen, ik moet de Russen niet meer onderschatten, die, uh, die spreken ook Engels. Behoorlijk Alleen. Uh, de eerste stap is dat ze het met de, de, de huidige club... in dit geval van Jermaine uh, van uh, Lens, eens worden. Mm -hmm. Dus Dynamo Kiev moet het met PSV eens worden. Ja. En in die tussentijd ja. ga je kijken of je het voor de speler... Rond kan maken. Nou, als dat allemaal één op één gaat aansluiten, dan kan de deal gemaakt worden. Ja, want daar zit u dan tegenover een aantal Russen die lens zien zitten. U heeft dat ontzettend vaak gedaan. Dus u heeft waarschijnlijk ontzettend veel mensenkennis inmiddels over hoe dat gaat en of dat gaat lukken. Nou, daar ben ik dus niet meer bang voor, laat ik het zo zeggen. Was u dat wel? Nou, in het begin moet je een vak leren. En uh, dan heb je soms, uh, in mijn begintijd... heb je natuurlijk mensen tegenover je die toen al heel veel ervaring hadden. Alleen je gaat het... Uh, op een gegeven moment krijg je een idee... en uh, gevoelsmatig zie je van... Uh, wat een haalbare kaart kan zijn of niet. Ja, je wat weet... noem die ervaring eens? Hoe, hoe ziet u het? Nou ja, je weet van heel veel clubs een beetje van uh, wat hun begroting is... wat de salarissen die door de bank genomen betaald worden. Ja, die zijn openbaar, dat soort, of is nee, dat meer... Nee, die zijn niet openbaar, dat maar... Hoort gewoon, dat hoort gewoon, via weet je. connecties. Dat je, via connecties. Je kent een hoop clubs. Je weet dat in Rusland uh, goed betaald wordt. Dus je gaat maar eens vragen van... nou, wat hebben jullie in, uh, in gedachten om uh, Lens bij jullie te laten voetballen? ja. En uh, nou, daar komt meestal wel een, uh, een bedrag naar voren. En daar ga je op verder borduren. Ja, en uh, is er iets waarvan u denkt: oh, wacht even, als ik dat zie, dan gaat het mis. of dan gaat het juist lukken? Nou, hangt er vanaf. Als je een aantal mensen tegenover je hebt, dan uh, uh, kan je, als je goed, goed kijkt, uh, kan je zien dat de ene het ermee eens is, de andere uh, niet. Uh, en dan ga je kijken wie nou de meeste macht in het gebeuren heeft. En uh, daar ga je. Uh, Gezicht op concentreren. En daar ga je proberen de dialoog mee op zo'n Ja, en macht, waar blijkt dat uit? Dat ze, uh, <coughs> dat ze overwicht hebben op de rest die aan tafel ja, dat zit. Dat voelt u gewoon hè. Dus ik ja. heb liever met meerdere van een club te doen als met één. Want dan kunt u goed aanvoelen Klein bij wie bijvoorbeeld. Je moet een beetje voelen wezen. van uh, hoe de stemming is, wie wil hem heel erg graag hebben. Ja. En wie wat minder. U um, was in 1987, al een heleboel jaar geleden... was u betrokken bij ook een, een hele grote deal in die ja, tijd. Ja. Um, Ruud Gullit ging van PSV naar Milan. U was in de tijd manager daarbij ja. uh, bij PSV. U was dus geen makelaar voor hem, maar manager. Um, en dat, werd, dat vertrek van hem werd nieuws. 17 miljoen gulden voor PSV-voetballer Ruud Gullit. Het is de hoogste transfersom die ooit voor een Nederlandse voetballer werd betaald. En wij hebben Ruud Gullit, als het goed is, nu aan de telefoon in zijn huis in Eindhoven. Veel nee. geld, 17 miljoen gulden. Wat vindt u ervan? Ik vind het wel veel. Wat ja. gebeurt er met al dat geld? Uh, nou, dat gaat naar PSV. En uh, PSV kan uh, meedoen wat ze zelf willen. Ja, Voetbalmakelaar Kees Ploegsma zit hier tegenover mij te glimlachen. Ja, het is een uh, historiekische repat. Uh, toen was dat uh, een doorbraak op het gebied van, uh, van de hoogte van het ja, transferbedrag. 17 miljoen, nu is het miljoen, dus 99. En nu is het inmiddels 99 ja. miljoen euro geworden. Ja. Dus uh, die stijgende lijn is erin gebleven, maar dat was een... Uh, ja, dat was voor Nederlandse begrippen in ieder geval een uh, enorme trend. Ja, want er was veel om te doen ook, hè? om die trend. Om die... <tankt> ja, goed, om een lang verhaal kort te maken. Uh, Ruud, die wilde per se weg bij PSV. Om allerlei redenen. Hij schakelde daar zijn vriendjes, Frits uh, en uh, Van Dorp in. Mm -hmm. en, uh, ja, die deden de, van de hele tijd een talkshow. Uh, die die een talkshow, in, uh, een, talk een interview in uh, een Nieuwe Revue. Wij kregen een hele emmer over ons heen. Dus je wist dat er op een breuk uh, aangestuurd werd. En uh, dat hebben we over ons heen laten komen. Het was ook het ontslag van Hans daar Om die reden door. Gezegd van, uh, we willen er zoveel hebben en we houden onze poot stijf. Nou, Milaan die wilde daar niet aan meewerken. Want die hadden met uh, Gullit een deal. Een totaalpakket. En daar moest het PSV ook maar van betaald worden we hebben toen Milaan gewaarschuwd van. Uh, je kan problemen krijgen met de UEFA, want ja. die jongen die staat bij ons nog een paar jaar onder contract. Dus jullie moeten met ons zaken ja, doen en niet met, met hem? met ons zaken doen. Je mag niet eens met hem praten. Terwijl we wisten dat het wel gebeurde. Ja. Nou, daar zijn ze toch wel wat van geschrokken. Dus uh, Berlusconi belde vrijdagsmiddags op of die. Uh, Zaterdagsmorgen in Eindhoven welkom was. Ja, de Berlusconi, de Berlusconi toen, in, toen eigenaar natuurlijk. Toen eigenaar en waarschijnlijk nou nog eigenaar van uh, Milaan. Die, uh, die kwam met zijn privé het zaterdagmorgen naar Eindhoven toe. En die hebben op een hotelkamer netjes ontvangen. Oh. En daar is uh, na een paar uur de deal uh, gedaan. Ja, nou daar <laughs> willen we wel even iets meer over weten. Berlusconi zat er tegenover. Ja. Ja, Hoe ja. was hij eigenlijk? Nou, nog net zo zwart als hij nu is, qua gezicht en qua haarkleuren. Uh, U ja. bedoelt lekker bruin? Nee, hij is nog, heeft nog steeds pikzwart haar ja. uh, op zijn leeftijd. Maar een heel pedant mannetje, arrogant mannetje. Ja, Waar bleek het dan uh, Ja, hij is, hij is echt een Italiaantje. Zo'n klein uh, macho? Een klein macho mannetje. Ja, maar wat uh, deed hij dan? Uh, ja, goed, gewoon een beetje arrogant in zijn, in zijn optreden. Totdat hij in de gaten kreeg dat hij, als hij het echt wilde hebben dat hij uh, op een andere stoel moest gaan zitten. En uh, dat gebeurde ook. want hij, uh, Alleen al het feit dat hij naar Eindhoven kwam... was voor ons natuurlijk een reden van... ja, daar gaan zaken gedaan worden. Ja, het was een menis. Hij, hij wilde ja, hem mee. <coughs> anders komt hij niet uh, naar Eindhoven uh, en niet voor niks. Dus we hebben in die ochtend hebben we de deal gedaan. We hebben Gullit gebeld, van het trainingsveld afgehaald... en gezegd, je moet naar, uh, naar het hotel in Eindhoven komen... Ja, waarom? Ja, dat zal je dan wel zien. En toen uh, zei ik tegen hem van, nou, daar zit je nieuwe baas. En wat zei hij? Ja, hij was stom verbaasd, want hij had niet gedacht dat het, uh, dat het doorging... of zo snel doorging en op die manier doorging. Dus die, uh, ja, die stond met zijn oor te klapperen. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Volgende week sluit de, de, de transfermarkt in de voetbalsector. En daarom hier te gast voetbalmakelaar Kees Ploegsma. En behalve makelaar Isi ook oud-PSV-manager. Mogen we nog heel even het clublied horen van PSV? Zing eens even mee als je kunt. Het tweede kopplet ken ik niet meer. Ik versta er helemaal niks van. Wat zingt u? Wat ze? ja wat ze zingen dat kon je goed horen. Nee denk ik, ik verstond er helemaal niks ja, over van. Over en één dag maakt macht. Ja. Uh, vooruit nu rood-wit en zo. Ik heb het drie keer geluisterd met een collega, we konden echt maar niks verstaan. Nou, het is, uh, het is toch niet echt brabants, dus een, uh, iemand anders moet dat ook kunnen volgen. Hm. Maar uh, uh, ja, het is een clublied wat al. Misschien al bijna 100 jaar bestaat. Ja. Als u daar, uh, daar staat, hè, want u bent erelid van ja. PSV. En uh, PSV gaat dit uh, weekend een 100 jaar bestaan ja. vieren. Ja. Als u dat lied aanzwingt zo daar. In die he, daar op dat. Uh... Ja, dat gebeurt niet meer. Er zijn oh. tegenwoordig uh, veel heftiger uh, uh, intros. Als de spelers in het veld opkomen, dan zijn dit het, niet uh, meer. Uh, Tina Turner's nog... en, uh, en dat soort werk. Uh, om... Kijk, de tijd is veranderd. Dus, uh, het is een clublied wat uh, af en toe door uh, de fanatieke supporters nog gezongen wordt. Maar daar houdt het ook mee En waar op. dan? Uh, tijdens de wedstrijd. Oh, dat uh, nog wel. Uh, ja, er is een fanatieke aanhang achter ja. een van de doelen. Want u bent uh, eerlid, uh, enorm lang heeft u daar gewerkt. Doet het u iets eigenlijk, dat, uh, dat horen van zo'n lied? Nee, dat doet... Uh, nee? Nee. Ik weet dat het bij PSV hoort, maar ik krijg er geen, uh, geen gevoelens van. dat Ik denk van, uh, oei oei. Of, ik word er niet zenuwachtig van. Het is, het is een clublied van een club waar ik 16 jaar met uh, veel plezier werk ja, heb. Ja. Want uh, u heeft daar um, uh, gewerkt. Is het zo dat PSV een, een streepje voor heeft bij u? Omdat u daar toch ja, nou ja, wel liefde voor voelt, neem ik aan of niet? Jawel, bedoel, er is nog steeds een, een warmte, maar het is anders geworden. Ik ben er al uh, ruim 15 jaar weg, er zitten andere mensen... Uh, spelers veranderen met het jaar, uh, die weggaan uh, ja. en we weer nieuwe voor En Maar nu is het bij u begonnen eigenlijk? Was u een klein keeltje? Toen ik de supporter werd van PSV. Dat was op mijn vijfde. Dan Vijf? Mijn, ja, dus ik kom al 62 jaar. maar ja. nou weet je mijn leeftijd ook. Ja. Sst. Uh, sst. <laughs> en uh, die nam me mee naar, uh, naar het stadion, of dat heette toen nog een sportpark. En... Uh, ja, ik, ik ga nou nog elke 14 dagen de wedstrijd kijken. Maar een streepje voor, dat kan niet. Want wij behartigen ook jongens die bij PSV eh, ja. in het eerste voetballen. Ja. En dan moet je contracten voor afsluiten. En dat moet je voor hun zo goed mogelijk doen. Heeft u wel eens dat u denkt... Ja, joh, ik zie hoe hard je je best doet. Ik, ik zie dat je het echt ambieert. Maar het zit er niet in. Ja, dat zie je. En dat zie je natuurlijk eh, bij jongens op een wat lager niveau. Zal ik zou zeggen, in de Jupiter League... Dat je op een gegeven moment zegt van: uh, als het altijd een gevecht is om een contractje, van je kan beter uh, bij de amateurs gaan voetballen. Want uh, je, wordt er, uh, je houdt er niks van over. Zijn dat uh, pijnlijke uh, moeilijke gesprekken? Ja, dat zijn moeilijke gesprekken. Alleen dat moeten ze, de een accepteert het, en de ander accepteert het niet. Want ik zeg: je bent bijvoorbeeld je dadelijk tien jaar voor een appel en een ei, onherbiedig gezegd. En dan moet je de maatschappij in. En als je dan uh, vandaag de dag geen diploma hebt of wat dan ook, dan uh, kan je het schudden. Dus ga op het hoogste niveau bij de amateursvoetballen... en pak een studie op of ja. zoek een job. Zoek een en wordt er eens gehuild? Jawel, dat zijn natuurlijk teleurstellingen voor jongens die het jaren geprobeerd hebben. Alleen, als ze verstandig zijn, zien ze zelf ook dat ze niet verder komen. Ja, en zijn ze wel eens niet verstandig? Ja, die blijven doormodderen totdat een club zegt van... Uh, ja, we bieden hier geen contract meer aan... en andere clubs hebben geen interesse... Ja, dan stopt het vanzelf. Ja. Nou is het zo dat u dus een heleboel spelers en ook trainers onder uw hoede ja. heeft. Hoe close bent u met die mensen? Uh, behoorlijk close. Nou moet ik zeggen dat ik, uh, ik zelf doe alleen nog trainers en nog een paar voetballers. En mijn zoon doet, uh, doet heel veel spelers. Mm -hmm. uh, we hebben een uh, me zeker een uh, groot bedrijf, de Sports Entertainment groep. Uh, met kantoor in uh, acht verschillende landen. Mm -hmm. Dus het is een. Uh, het is een groot, groot bedrijf. Een multinational geworden. is het eigenlijk. Ja, nee, zo erg is het nog niet. <laughs> maar ik bedoel, daar, gaat, uh, daar gaan veel spelers worden door ons begeleid. Ja. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Close? Ik bedoel, nou, ben... Close, er zijn erbij die ik uh, als speler begeleide. Uh, dat zou ik me zeggen, en Ernst Faber, uh, uh, die nu assistent trainer is bij PSV. Eerst als speler begeleid, uh, ja. nu als trainer begeleid. En, die... en dat zijn gewoon mensen waar, uh, waar je mee uit eten gaat. Uh, gewoon vriendschappelijke vrouwen die zijn. Uh, kunnen goed met elkaar. Dat zijn dus ja, een beetje maatjes aan het worden. En dat is bij de meesten die ik, uh, die ik begeleid. Ja, heb je al jarenlang een relatie ja. En weet u dingen van ze? Ik bedoel, als het niet lekker loopt in een huwelijk, ik doe maar wat. Ik weet veel van, uh, van de meesten, ja. En wat doet u daar vervolgens mee? Wat, mo wat moet u daar wat mee? Nou, soms ben ik een, uh, een klankbord. Dat ze naar je toe komen met, uh, met de vraag van... Uh, wat moet ik doen? Uh, nou, dan probeer je mee aan te geven van... Uh, ja, wat, wat zijn de mogelijkheden? Is het echt kapot? Is het niet kapot? Als je het over een huwelijk hebt. Mm -hmm. uh, maar ze kunnen ook andere problemen hebben. Verkeerde investeringen of wat dan ook. Geldproblemen. Uh, geldproblemen. Uh, problemen bij, bij, bij de ouders of wat dan ook. Ja. Uh, als je het echt goed wil doen, dan, uh, ja, dan betekent het van A tot Z... iemand proberen te begeleiden. Ja, is dat goed? Is dat nodig? <coughs> dat vinden wij wel, ja. Want als je een goede relatie opbouwt, dan betekent dat uh, degene die begeleidt trouw blijven. En niet gaan hoppen van de een naar de andere. Want daar hebben we niks aan. Je, je, ook je bedrijf moet op continuïteit uh, blijven draaien. Mm -hmm. En uh, nou, bij de meeste lukt dat. Ik, ik denk dat ik uh, in al die jaren misschien één of twee uh, kwijtraken. Ja, ja. Twenty 24 seven, bent u, voetbalmakelaar? Uh, niet meer. Maar in mijn PSV-tijd als, als manager was dat zeker het geval. Ja. En de eerste tien jaar dat ik een eigen bedrijf heb opgestart en, en begin gemaakt heb. Ja, dan heb je een voetballerij, heb je geen, geen vrije dag, wil je, wil je het goed doen en wil je er iets van maken. Nou is het zo dat u uh, heeft natuurlijk ook als makelaar te maken met een tegenpartij. Ja. En daar zijn natuurlijk ook uh, ja, wel eens loesje makelaars bij, denk ik dan. Of is dat onzin? Of was dat nee, hard? het is niet onzin, maar die heb je bij huizenmakelaars ook. Ja. Dan heb je goede, minder goede en slechte. Ja. En misschien ook nog wel loesje. Uh, doet u er zaken mee als u denkt, ik vertrouw het eigenlijk niet helemaal? Nee, dat doe ik er geen zaken mee. Nee, maar nee. er is wel een, een, een, zit een voetballer bij die u wel wil. Of die club waar u mee uh, zaken wil doen? Nou, wij. Nee, dat hoeft u dan natuurlijk niet. Nee, dat nee, hoor nee, ik niet. Nee, precies. Dat hoef ik niet. Nee. Uh, alleen als, uh, als een bepaalde makelaar naar mij toe komt. Want ik heb een mooie club voor uh, die jongen. Ja, dan zeg ik van laat die club zich maar eens officieel met mij melden. Ja, ja. En dan regel ik het later wel met jou. Maar ik ben ook voorzitter van, uh, van uh, ProAgent. Dat is uh, uh, een verbond van, uh, van agenten in Nederland, wat we Europees ook uitgebreid hebben. Ja, en daar zitten alleen maar uh, makers bij, en uh, die zijn er lid van, die een licentie hebben, officiële licentie. Alleen de soort keurmerk. Uh, ja, en ja, dan ja. lopen er verschrikkelijk veel rond. die. Uh, die wat aanrommelen, de gevestigde orde moeilijk te pakken kunnen krijgen... en op steeds jongere leeftijd uh, bij de spelers uh, proberen binnen te komen. En dan nou praat je al vanaf twaalf jaar. Ja, want over jonge leeftijd gesproken, dat is natuurlijk nu heel recent. Hè? Je hebt dat uh, elfjarige jongetje Fodé ja. uh, <coughs> Fofana, Groningen. Die is nu ingekwartierd bij Barcelona. Ja, ja. Uh, is dat iets waarvan die denkt, ja, dat, dat is te jong? Nou, als het een hele hoge uitzondering is, dan kan het misschien goed zijn. Uh, meestal op jonge leeftijd, maar dat, dan, dan praat je over 15, 16 jaar. <coughs> Sorry, als ze naar het buitenland gaan, dan uh, gaan, gaat het hele gezin mee. Want anders mag het niet eens. Dus uh, verschillende Nederlandse. Oh nee, jongens dat die, mag niet. Nee, Van die niet mag het. Het is geen, uh, geen tewerkstellingvergunning. Okay. Dus Engelse club halen hele jonge spelers uit Nederland, maar dan met het hele gezin. Vader krijgt een baan en dan mag het wel. Ja, ja, en dat is een truc eigenlijk. Dat zijn trucs. Dit met Barcelona. Ja, wil die jongen, gaat geloof ik het eerste jaar of de eerste twee jaar in een gastgezin. Ik zou het mijn eigen, eigen zoon niet. Daar zou ik het niet mee doen. En als hij het nou heel, heel, heel erg graag wil? Ja, daar zou ik mee moeten. Daar zou ik mee moeten. Maar uh, iemand van elf jaar, die uh, kan op zijn dertiende anders zijn, op zijn veertiende ja. anders zijn. Er kan van alles onderweg gebeuren. Uh, de kans dat hij slaagt uh, die is heel gering. Alleen uh, Messi is daar een uitzondering op, die geloof ik op zijn 13 of 14 naar, naar Barcelona ging. Maar uh, er zitten veel risico's in. Nou ja, aan. maar dat is dan dus het voorbeeld van zo'n jongen, toch? Dat is het voorbeeld van zijn jongen. En als vader en moeder daarmee akkoord zijn, ja, dan houdt het op. Ja. Nou is het zo dat uh, uh, hey, u bent makelaar, uh, die, die, die, gaan, die, die uh, spelers gaan van de ene club naar de andere club. Vroeger was je natuurlijk veel meer trouw aan je club als speler. Hè? Nu hoppen ze van de ene club naar de andere. Ja, maar Geen is... clubtrouw meer, wordt er gezegd. Nee, maar uh, ik denk dat het in het bedrijfsleven precies hetzelfde is. Dat uh, jonge mensen die uh, werken een paar jaar bij een bedrijf... en als ze daar weinig groeimogelijkheden zien bijvoorbeeld om carrière te maken... Uh, uh, dan gaan ze naar een ander bedrijf. Zegt u of... daarmee, zo erg is het niet? Nou, de clubtrouw die kan je niet meer verwachten vandaag de dag... Uh, bij de meeste elftal is de helft is buitenlanders. En die gaan uh, voor meer verdiensten naar een andere, andere club. Kijk, vroeger was dat, maar dat is een praatje over veel, uh, misschien wel 30, 40 jaar geleden, dat een, uh, een speler bij een club voetballen, uh, zijn hele leven voetballen. Mm -hmm. En die kreeg een baantje van, uh, van, een, van, een, van een bedrijf wat in de buurt zat. Uh, of in de tijd van PSV, kreeg ze een baantje bij Philips. Of ze begonnen een sigarenwinkeltje of iets dergelijks. Maar die tijden zijn helemaal voorbij. Ja. Uw hele leven staat eigenlijk in het teken van de voetballerij, hè? Ja. ja. Kunt u uitleggen waar, wat, wat daarachter zit? Wat is er voor u zo mooi aan, aan dat spel? Nou ja, je hebt zelf uh, gevoetbald. Uh, tot op een bepaald niveau. Ja, u bedoelt u? Uh, U heeft zelf gevoetbald? Nee, ik heb zelf gevoetbald. Ja, voetbald. dat bedoel ik. Ja. Ja, sorry. ja, ik dacht even dat ik. Nee, nee, nee. Dat snap ik nog wel. Hoewel damesvoetbal tegenwoordig ook uh, ja. in is. Uh, ik, ik was de jongste manager van, uh, van, uh, van Nederland. Uh, op 33-jarige leeftijd ben ik bij uh, PSV manager geworden. Ja, en op een gegeven moment doordringt je dat zo dat je in die malle uh, zit en daar ook niet uit wil. Want nadat ik bij PSV weggegaan was, had ik. En misschien het bedrijfsleven in kunnen gaan. Maar voor mezelf de beslissing genomen. Nou, ik ga het uh, proberen aan de andere kant van de tafel. om Marker te laten worden. Ja, maar u zegt het doordringt je zo. Wat is dan, om in die beeldschaak te blijven. de vloeistof? Ja, eerst mas zijn van een club. PSV in uw geval. Ik ben, PSV. Ik ben waarschijnlijk op jonge leeftijd in een rood wit bad gevallen eh, of iets dergelijks. <laughs> ja. eh, en als ze verloren hadden, dan sloot ik me op in de kamer en dan zagen ze mijn vader en moeder niet meer. Oh ja, want dan was u zo teleurgesteld? Ja, was ik zo teleurgesteld. Daar was ik diep er slecht van. Oh ja, werkelijk? Eh, ja, ja, ja. En later, als je ouder wordt en eh, toen ik eh, bij de club werkte. Ja, dan uh, zit je er zo middenin. Uh, je trekt met een spelersgroep uh, dag en nacht op. Je maakt veel reizen. Ja, uh, het is belangrijk of je succes herhaalt. Ja, of het is met, gewoon spannend. Met financiën te maken. Ja, uh, het, is een, het is een beroep wat je dan uh, ja, helemaal opeet. Ja, 67 bent u, heeft u zelf onthuld net. Hoe lang nog gaat u? Nou, voorlopig uh, vind ik 70 nog een mooi getal. En bovendien is ze vragen dat je steeds langer werkt. Of de regering zegt je mag tot je 67ste. Het enige is dat ik al elke keer aan de Belastingdienst moet, moet vragen. Want ik heb ook een pensioen-BV. Van uh, mag ik uh, langer doorgaan? Ja. Dus de bedoeling is voorlopig niet, want dat is de 70ste. Heel veel succes. Dankjewel. Met de business. Ja, en dit weekend dus uh, groot feest uh, ter ere van het honderdjarig bestaan van PSV. En uh, aanstaande maandag sluit dus uh, de transfermarkt. Ik ben benieuwd, we gaan het horen. Oké. Okay. Ja, voetbalmakelaar Kees Ploegsma sprak ik. Dit was hem, de uitzending van Max. Twee dingen. Uh, informatie, uitzendingen terugluisteren, het kan allemaal op onze site tweedingen.nl. Straks uh, op deze zwoele maandagavond BNN Today, Willemijn Veenhoven volgens mij toch gewoon? Is het zwoel? Ja, hatig, ja, lekker buiten. Ah, we hebben net, nou, inderdaad, we hebben net buiten gegeten. Het was best lekker. Was je weer vergeten? Was ik alweer vergeten? <laughs> Precies. Druk met de uitzending. Waar hebben we het over? Over het faillissement. Of onder andere van Power Unlimited en Computer ID. Die computerbladen uh, maandag. Dus Erman is er met Bram van Polen, de aanvoerder van PEC. En we hebben het over de SGP. Gaat het dan eindelijk gebeuren? De eerste vrouw op de lijst. Dat allemaal en nog veel meer zometeen in Binnenland. Dit is Radio 1. Half negen. Dit is Jobboot met het NOS journaal. De meeste thuiszorgmedewerkers van Sensiere in de achterhoek kunnen aan het werk blijven. Als het niet bij Sensiere zelf is, dan in elk geval bij een andere organisatie. Dat heeft staatssecretaris van Rijn afgesproken met gemeenten in de achterhoek. Volgens hem is het aangekondigde massaontslag van thuiszorgmedewerkers van de baan. Maar vakbond FNV is hier absoluut niet van overtuigd en sluit harde acties niet uit. Op het Afrikaanse eiland Zanzibar, voor de kust van Tanzania... zijn 72 Nederlandse toeristen geëvacueerd toen brand uitbrak in hun hotel. Niemand is gewond geraakt. De brand was hevig en daarom moest iedereen meteen het gebouw uit. De Nederlanders zijn inmiddels ondergebracht in andere hotels op Zanzibar. VN-inspecteurs zijn het onderzoek begonnen naar de gifgasaanval... in een wijk van Damaskus afgelopen woensdag. De inspecteurs spraken vanmiddag met mensen die gewond zijn geraakt... en hebben monsters genomen...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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 26 augustus, twee over half negen. Goedenavond. De Amerikaanse president Obama die spreekt zich vaker uit voor het homohuwelijk. En dat zal binnenkort misschien wel meer gebeuren, want... Volgens onze man in Amerika praat hij de entertainmentindustrie na. En die entertainers die hebben vannacht tijdens de MTV Video Music Awards... een stevig statement uitgesproken voor homo's, pro-homo's. Na negen hoor je er alles over. En vooral dus of Obama, maar een beetje achter de entertainmentindustrie aanwandelt. En de belangrijkste uitgeverij van computerbladen is niet meer. Uitgever Hub voegt vandaag officieel faillissement aan... Dat betekent dat voor de toekomst van onder meer Power Unlimited... en Computer-ID. Zometeen meteen de hoofdredacteur van dat laatste blad. Willem yes. weet jij wat jij vandaag precies vijf jaar geleden deed? Nou, ik denk, ik denk dat ik hier zat. Zeker, ik. Sterker nog, je zat hier voor de allereerste keer en dat klonk je zo. BNM Today. Met Regina Romijn. En naast mij Willemijn Veenhoven. Een hele goedenavond. Fijn dat je luistert naar BNN Today. Straks hebben we het over een mogelijk kraagverbod. En ook draaien we muziek. Onder andere van Orson. Ja. Maar Lustrum geleden Willemijn. De allereerste Today toen nog. Zonder BNN. Hè. Vannacht was het nog premier. We hadden nog maar twee tv-zenders. Jack van Gelder had nog een rijk beboste schedel. Wat, wat voel je bij dit moment? Ben die uh, waar, waar, waar is de tijd gebleven? Ja, spreek je Regina nog wel eens? Nee, niet echt. Mm. Nee, ja, heel af en toe via Facebook. Nee, eigenlijk niet dus. Gewoon, ja, straks, het nee. einde eind van dit half uurtje gaan we nog even heel kort stilstaan. Was jij er toen ook al Jack, vijf jaar geleden? Vijf jaar geleden? Ja, waar? Bij mij hier? Nee. Nee. Nee. nee. nee, nee. nee dat... ja, officieel niet. Nee. <laughs> En in de wandelgangen. Oh, ja. Uh, ja. ja, we staan vijf jaar vandaag. Tenminste, be Today. Dus gefeliciteerd, Rolof. Ja, van harte. En weer hart, zometeen van Rolof de Vries. Um, naast mij, Christian Boer. Goedenavond. Goedenavond. Jij kan donderdag een index-award winnen in Denemarken. Ik moet eerlijk zeggen, tot vanmiddag zei mij dat niet al te veel. Maar dat zijn de Oscars onder de designprijs, hè? Ja, uh, groter heb je eigenlijk niet. En, uh, ja... Dat uh, hele eer. Om, en wat designde jij namelijk? Ik heb een uh, lettertype uh, gemaakt voor mensen met dyslexie. En uh, 2D, grafisch. Ja, en we hebben het vanmiddag even voorgelegd. Dat ga je zo meteen ook horen. Aan, uh, wat dyslecten bij BNM. We hebben er nogal wat. En uh, het werkt. Het werkt zelfs ja. uitstekend. Ze kunnen in één keer uh, normaal lezen. Zonder te haperen. Dat zo meteen. God dat je er bent. En Jackie's is ja, dat is altijd een genot. Had ik dat nou ja? maar geweten, dat het bestaat, dat het in 2D kan. Dus nou, ik ga mijn best doen. Op de openingsdag van de wereldkampioenschappen judo hebben de Nederlanders weinig indruk kunnen maken. De lichtgewichten werden allebei voortijdig uitgeschakeld. In de klasse tot 60 kilogram verloor Jeroen Moorden in de eerste ronde van de Israëliër Artijo Marsjanski. Een tegenvaller voor de Nederlander, want hij begon goed aan het gevecht. Ja, het begon goed inderdaad. Maar op een gegeven moment. Uh...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 Hij was vervolgens niet opgewassen tegen de Mongolië Bolbatar Gambat. Ook voor hem was het een bittere pil. Ik heb hem hier zo hard voor, uh, ja, hoe zeg dat? Zo hard voor getraind. En dan... dat je dan de tweede ronde al gewoon uit gaat. En die jongen die is wel echt enorm sterk. Dat moet ik wel toegeven. Ja, dit is gewoon... Uh, ja, dit is een toernooi waar je echt je hele leven gewoon voor traint. Dat, dit is uh, een van de einddoelen... Uh, in een carrière om hier, hier te staan en om hier gewoon te presteren. Nee, je wordt er niet vrolijker van van dit soort instarts allemaal. Nee. nee ja, maar het is de realiteit van de sport en het leven. De derde etappe in de ronde van Spanje is gewonnen door Christopher Horner. De veteraan sprong weg uit de groep met favorieten... en kwam alleen over de finish. Dan win je meestal. De 41-jarige Amerikaan werd daarmee de oudste etappenwinnaar... ooit in een van de grote ronden. Als bonus mocht hij ook nog de rode leidersstrui overnemen... van de Italiaan Vincenzo Nibali. De favorieten eindigden op korte, uh, op korte achterstand... met daarbij ook Belkin Kopman, Bauke Mollema en tennis. In New York is vandaag het laatste Grand Slam toernooi... van jaar begonnen. De eerste geplaatste speler die de US Open moest verlaten was Kai Nishikori. Als elfde geplaatste Japanner verloor van de Brit Daniel Evans. En bij de vrouwen waren eenvoudige overwinningen voor Lina en Agnieszka Ravanska. Beiden bereikten in een klein uur de tweede ronde. Later vanavond komen de eerste Nederlanders in actie. Wees er snel bij, want je weet maar nooit hoe snel het afgelopen is. Robin Haase en Kiki Berts. Je heb daar geoefend, hè, die tekst. Nee, helemaal niet. Nee, Ik, nee. ongelooflijk. Leuk, hoe lang is deze intro, heb je enig idee? Ja, een seconde of negen nog. Oké, okay, dat is leuk. Ja. Nee, maar het is leuk dat lettertype... Ja, en en waar, het, waar is het in Denemarken? a kopaht oke leuk kopaht dus komt die oh and close the curtains cuz all we need is candle light you and me and the bottle of wine and a hold you tonight. oh uh well we know i'm going away and how i wish i wish you were so to take this wine and drink with me Let's delay our misery Say tonight Find the breakup, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gonna say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 Was het was toch echt een beetje een one-hit wonder, Rolof, dit? Ja, dus wel een familie natuurlijk, hè? Een familie van nee, nee. En TTO. TTO. die nog van Come Alone. Ah. Zou ik een <laughs> Ik wil I Cherry namelijk safe tonight. Radio 1, PNN Today. Nieuws uit de bladenmarkt. De uitgeverij van onder meer de bekende bladen Power Unlimited... en Computer ID heeft zojuist een faillissement aangevraagd. Power Unlimited vierde onlangs hier nog in de studio zijn 25 jaar bestaan. En computeridee dat is dat blad dat als je een beetje een kneusje bent... dan uh, helpt dat blad je uit de brand. Dat bedoel ik niet onaardig, hoor. Dick van der Schaaf, hoofdredacteur van ComputerID. Goedenavond. Goedenavond. Nee, ja. nee um, dat is dat. Nee, dat is niet dat is, helemaal waar. Nee, dat is ook niet helemaal waar. En het is ja, ook ja, niet aardig, nee. terwijl jullie net failliet zijn ja. gegaan. Tenminste, de uitgeverij is net uh, ja. failliet gegaan. Wat, wat is er gebeurd? Uh, ja, men, uh, men heeft geen overeenstemming met de bank kunnen bereiken en uh, het faillissement moeten aanvragen omdat uh, ja, de, de er minder betaald moet worden. Zo simpel is het. Jullie krijgen geen geld meer, of tenminste de uitgeverij nee. niet. Nee. nee. Um, betekent dit ook, want ik las wel iets van: dat betekent niet per se dat uh, alle bladen ophouden te bestaan. Ik las iets nee. over een doorstart. Ja, daar wordt aan gewerkt, uh, heb ik begrepen, want ik ben daar zelf niet op dit moment rechtstreeks bij betrokken, maar ik heb gehoord uh, dat uh, men uh, daar uh, dat overweegt uh, en in ja, overleg met een curator die, die nog benoemd moet gaan worden, gaat kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar geldt, dat geldt voor de titel Computer Computeridee en bijvoorbeeld voor Power Limited? of dat weet je niet zeker? Ja, ik denk voor een aantal titels. En ik is de vraag of, of, je die, of dat per losse titel gaat... of dat men toch een aantal titels samen doet. Mm -hmm. uh, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Dat is voor ons ook okay. een beetje koffie te kijken. Ja, het is natuurlijk nog heel vers nieuws. Je zegt ja. van, uh, we, we of de uitgeverij kreeg geen geld meer van de bank. Um, ja. Dan zou ik kunnen bedenken dat de reden misschien is... dat het mij ook wat achterhaald in de oren klinkt. Een blad over computer voefjes. Dat kan je toch allemaal ja. wel vinden op internet, zou ik denken. Ja, dat klopt. Dat is, je kunt vrijwel alles vinden, maar je kunt het niet zo leuk bij elkaar gevonden vinden. Hmm. En uh, je kunt het ook niet zo uh, vakkundig bij elkaar gebonden vinden. Dus... Uh, en een blad, anonu, sommige bladen, ja, die, die de SHN ging failliet. en ja. dat, of tenminste dat hield om te bestaan, dat is natuurlijk heel zielig, maar dat zijn dingen die je heel veel makkelijk op internet kunt vinden, zeker die, die korte prikkels. Maar wat Computer bijvoorbeeld heeft is uh, een, een verzameling workshops en alles netjes bij elkaar gemaakt door mensen die verstand van zaken hebben. Maar wat, en dan maar wat, vind wat is je dan? het dan toch uh, nog steeds niet online? Nee, maar wat is dan de reden, denk jij, dat de bank heeft gezegd, nou, we doen maar geen geld meer? Ja, echt geen idee. Er, er, er, er spelen dingen uit het verleden mee, begreep ik. Maar ik heb echt geen idee waar dat precies over gaat. En, uh, maar ja, di de dingen uit stakken. het verleden? Ja de, de, ja, de bedragen uit het verleden die afgerekend moeten worden... en die zou je dan niet kunnen terugverdienen. Uh, zo, okay. zo heb ik het begrepen. Maar wat voor bedragen en waar dat precies mee te maken heeft... Ja, ik zit, zat niet in de directie, nee. dus ik heb daar geen idee ik over. Ik begrijp dat het jou ook nog allemaal onduidelijk is. Weet je iets over ja. wat het betekent voor het personeel? Ja, vreselijk natuurlijk. Ik bedoel, uh, de hele maand salaris tot, of maand augustus bijvoorbeeld hebben we uh, geen salaris gehad. Dus wat er nu gaat gebeuren is dat er waarschijnlijk collectief ontslag wordt aangevraagd dat we allemaal netjes bij de IEV, IEV terechtkomen. Dat ja. vervolgens uh, in ieder geval die salarisverplichtingen voor de eerste maand overneemt. En ik kan me en voorstellen daarna, ja, als er een doorstart uh, komt dat dat voor sommige medewerkers goed nieuws is. Ja, voor sommigen wel en voor anderen niet. En het is ja. de vraag wie en wat. Dus het is, uh, zeg maar, een, uh, heel onzeker voor, uh, voor alles en iedereen op dit moment. En om hoeveel mensen gaat dat? Ja. Uh, ik dacht 85. Zo. Ja. Sterkte, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, dat wordt niet een hele vrolijke avond voor je, neem ik aan. Uh, nee. Uh, nee. nee, rustig nadenken wat we zouden kunnen gaan doen, Dus kijken afgezien van de doorstartmogelijkheden of er nog andere mogelijkheden zijn. Ik bedoel, ik vind werken toch nog steeds altijd hartstikke leuk en zeker ons vak vind ik heel erg leuk. Ga je morgen dus, gewoon uh, naar kantoor of niet? Ik ga morgen gewoon naar kantoor. Ja, donderdag moet het computerdeen naar de drukker en ook al zijn we dan failliet, uh, in het begin uh, moet, moeten dat soort dingen nog gewoon doorgaan, omdat... ...de mogelijkheden voor een doorstart worden overwogen. Ja. En dan is het wel een zaak dat... Uh, ja, ...wij zijn een tweewekelijks blad, uh, het grootste computerblad van Nederland... ...dat mensen rekenen erop Dus we moeten zorgen dat dat er ook komt. Goed, succes zou ik zeggen. Dank je wel. En uh, sterkte, dat ook. Dick van ja. der Schaaf, dank je wel. Overredacteur van computer Idee. of de Vries naast mij, mijn intro-ban. Vrolijke zaken, zeg Wollemien. Van Barten met vijf joer BNN-gnork. Zo zou het ongeveer klinken als ik dyslectisch was. En ik zou je willen feliciteren met het fantastische jubileum... dat je vandaag viert. En vanaf het papiertje tenminste. En dat stel ik me dan zo voor, want ik ben natuurlijk niet dyslectisch. Maar al die arme drommels die wel woordblind zijn... hoeven niet meer te wanhopen. Christian Bier, Christian Boer voor niet-dyslecten... hier in de studio, heeft een lettertype ontworpen. Dyslexie heet dat ook. Waarmee ze makkelijker kunnen lezen. En dat is er al een tijdje, maar nu heeft hij dus die Index Award voor gewonnen. Een Deense Designprijs. Waar ook nog eens een vette check aanhangt. We hebben bij BNN, je zei het er net al even. Hebben we hebben ook van die dyslecten rondlopen. Van die kastplantjes. En we hebben hun eens dus even gevraagd hoe zij tegen hun ziekte aankijken. Leg eens uit wat je ziet, zeg maar. Als je gewoon een tekst leest. Wat, wat zie je anders dan wij? Mijn kunnen niet zo snel een, makkelijk een woord nee. zien. Dus daarom train ik mezelf ook niet om te lezen. Omdat ik het gewoon fucked up vind. Je moet het ook twintig keer lezen voordat je het begrijpt. Maar ik lees echt nooit meer. Ik, de afgelopen vakantie heb ik weer een poging gedaan om een boek te lezen. Wat bestond uit 80 pagina's. Ja. En ik ben dat op bij mij bladzijde twaalf geëindigd. Kun je wel ondertiteling lezen dan? Nee, ja. nee, nee, maar ondertiteling lees ik ook niet. Nou, ik heb vaak als ik een film kijk, dat ik hem na de eerste keer net niet snap. Nou, ik had dat dus vroeger wel bij mijn broer. Dat, met Engelse films, dat hij begon te lachen. En dan lachte ik me gewoon mee. Ik was nou halverwege de ondertiteling. Einstein had ook deze lectie, dus. Hey. Deze zijn veel uh, creatiever ook, hè? Ja. Nu wordt het zijn eigen gele jongens. Ja, we hebben natuurlijk het lettertype ook nog even getest op. Zoals je dat doet, dubbel blind, hè? twee allemaal empirisch. Eerst Times New Roman... Scheepsarts Dichte Slauerhof, die alle wereldzeeën bevoer, werd God beter, een gedwe. Ja, het is ook een lastige tekst. U kwam uit het nationaal dictaat, je hoort de hapering hè, van onze Thijs met dyslexie, maar daarna ging ik lezen met jouw lettertype: dyslexie. Scheepsarts Slauwerhof. Slauerhof, die alle wereld wereldzeeën bevo bevoer, werd God met het God beter, een gedwee dorpsdokter en Jeremierde. Ja, je hoort het, het gaat toch wel <lacht> iets soepeler. <lacht> Vooral omdat ze het, zeiden, ze wilden drie proefpersonen. omdat ze gevoelden dat de woorden wat verder uit elkaar stonden voor hun gevoel. En ze lazen ze ook zelfverzekerder, vonden wij ze. Christian Boer, hier de bedenker dus van dat lettertype dyslexie. Klopt dat? dat ik heb het hier voor me op papier, hier jouw lettertype. Ja. Het staat ook wat verder van elkaar uh, af. Ja. De woorden. Ik, ik heb uh, met het ontwerp, heb ik zeggen. Uh, want het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Alles moet gewoon kloppen. Het moet gewoon werken. Dus ook spacering, ruimte tussen de... Maar is boorden. dat wat je hebt gedaan? Je hebt, je hebt de letters wat verder uit elkaar gezet. That's it. Of nee, niet? Nee, nee, nee. Ik heb ook de differentiatie tussen de letters. Hè. Dus um, heel veel dyslecten spiegelen en draaien. Ze behandelen eigenlijk zo'n letter als, als een 3D-object. Zonder dat ze dat in de gaten hebben. En, uh... Dus nee, ik zit even <laughs> te denken aan een voorbeeld. Want ik weet bijvoorbeeld dat de N... Uh, zoals je die uh, uh, leert te schrijven, dat die voor hen erg veel lijkt op de H. Namelijk het enige wat er aan vast zit, is een. Of de U. Of de U, ja, is een stokje U. omhoog. Als je hem ondersteboven zet. Dan en, heb wat, de U. en wat heb jij dan gedaan in jouw uh, ik, lettertype ik, ik heb, dat anders is? Ik heb zeg maar al die letters, zeg maar, ik noem het altijd tweelingletters. Als je ze draait en wisselt, dan kun je ze op elkaar matchen. Ja. En, en die heb ik juist. Uh, juist Anders gemaakt, zodat ze dus eigenlijk niet meer op elkaar kunnen gaan lijken. Uh, de onderkant zwaarder gemaakt, zodat je ze niet meer ondersteboven kan zetten. Dat uh, zie ik dus nu inderdaad. Ja, ja, ja, grappig. Dat viel mij helemaal niet op. Nee. Dus de, ja, je hebt onderaan heb je het iets vetter gemaakt... Ja, zodat ja. ze hem niet meer verkeerd om kunnen lezen. Ja, ja eigenlijk een soort piramide krijgen dan. Nou, het blijkt dus ook te werken. Uh, Universiteit Twente heeft er geloof ik onderzoek naar gedaan. Ja. Het is geen uh, onzin van onze drie proefpersonen. Het werkt echt. Ja, ja nou, ik zeg altijd... Uh, kom gewoon een stukje lezen en uh, dan merk je het zelf. We zetten even nu een voorbeeld op onze Twitter... BNN Today van de lettertype heet dus ook dyslexie. Yeah. Morgen vlieg je naar, naar Denemarken. Daar maak je kans op de Oscar onder de designprijs, de indexprijs. Yeah. En jij hebt dit zelf, als ik het goed begrijp, zelf bedacht. Je bent, je was, yeah. nee, je bent zelf dyslexisch. Yeah. Nee. Het is alweer vijf jaar geleden. Toen heb je dit bedacht eigenlijk als afstudeerproject yeah. van de grafische opleiding. En nou, het is echt een, een fantastisch verhaal geworden. Want jouw lettertype wordt gebruikt bij Shell, bij hm. de Citibank, bij animatiestudio Pixar. Ja. Yeah. Dit is een, het, is, het is een wereldwijd succes geworden. Hoe, ja. hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Um, nou, eigenlijk was het niet de bedoeling dat het uh, zo rond ging. Uh, ik had me voor mezelf ontworpen en acht anderen die ik feedback. En um, eigenlijk ging het eigenlijk, de dyslect zelf ging uh, ermee aan de hou. Dus <lacht> de mensen die mailden en die zeiden we mogen we het hiervoor gebruiken, mogen we het hiervoor gebruiken. En zo ook uh, Pixar en Shell die gewoon mailen. En, ja, dus de dyslecten onder elkaar hadden het erover misschien op Facebook of ja. Twitter. En uiteindelijk komt dat bij Pixar terecht. Ja, nou ja, ja ze nemen het mee. Uh, die ene van Pixar bijvoorbeeld was een uh, acteur. En die zei, uh, ik wil best die animaties in spreken. Uh, maar dan moet het wel in het lettertype En uh, anders doe ik het niet. Dus ja, toen kreeg ik uh, in één keer Pixar op Skype. Uh, wij willen het lettertype. En uh, zo is het begonnen. En dat is natuurlijk Pixar, is een Amerikaanse studio. Nou, ja. is dit een Nederlands alfabet? Het zijn op zich dezelfde letters als het Amerikaanse alfabet. Maar dat maakt het nog wel iets uit, begrijp ik. Ja, je hebt, uh, nou ja, denk aan de ringles uh, in Duitsland. Uh, denk aan de DE uh, in IJsland. Dat is de Oud-Engelse uh, ja. uh, um, Nou ja, je hebt 3500 karakters. Uh, uh, en dan de regular, de bold en de italic en de bold italic. Maar zit jij nou thuis uh, een beetje te pielen? En ik moet een ringel S. En, en, en zo letterlijk gaat het. Je hebt een ringel S. En je bedenkt: waar kan ik hem iets zwaarder maken? Of iets anders. Ja, zodat... je, je bedenkt: oké, okay, waar lijkt hij op? Hè? Uh, als, je, als je die voorkant weghaalt, dan uh, het kan het ook op een 13 lijken. Uh, bij elkaar. Uh, ja, hoe, hoe ga je daar? Je, je probeert hem eigenlijk. 360 graden te draaien en overal op te matchen. En je maakt nu ook Cirilli-schrift? Ja, daar gaan we mee uh, aan de gang. Uh, dat is weer even een klus lijkt me. Ja, daar uh, kun je wel rekenen dat ik daar zeker minimaal uh, half jaar non-stop aan, uh, aan de slag kan. En dan, uh... Maar als ik dit zo hoor, dan, dan in, in Shell gebruikt, en Pixar, overigens intern, hè? Ik bedoel, het is, uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja precies. Voor de medewerkers. Dan... dan zou je denken, dit is een soort... ik begrijp dat er al eerder alfabetten zijn gemaakt... maar niet zo succesvol als deze. Dan ja. is dit toch een soort... hier moet je toch godschuwelijk rijk van worden? Um, nou ja, je moet ook rekening houden dat... Uh, je moet patenten aanvragen, advocaatkosten. Um, ik kan gewoon leven, zeg maar. Een, een modaal inkomen. Maar het is wel, want het is, je hebt het gedaan als afstudeeropdracht... dit is nu jouw, jouw leven geworden. Ja, ja, het was in het begin eigenlijk, uh, deed ik af en toe eens wat eraan. En uh, toen won ik in 2011 nog een prijs. En uh, ja, toen dook de pers erop. En eigenlijk uh, sindsdien uh, alleen maar het lettertype met uh, drie mensen. En China is wel een leuk markt, uh, lijkt mij. China, die heeft voor elk uh, onderdeel, hebben ze een eigen teken. En uh, daarnaast is het ook half gebaseerd op pictogrammen. Dus die verwisseling en die draaiingen hebben ze eigenlijk daar niet. China kent bijna geen De uh, Eén zegt 3%, procent, de ander zegt 2%. procent. Omdat, oh, dus, omdat het dus eigenlijk... Het is ja, veel helderder eigenlijk. Iemand zo. in bed, is dus een vierkantje met een poppetje in het midden. Ja, uh, ideaal voor een dyslex. Maar ja, ja, we proberen alle dislecten maar die, uh, Chinees te leren. Dat lukt niet. Dus dat is, geen, dat is niet echt een groenmarkt. Nee, nee. Morgen ga je erheen. Donderdag weten we het of jij een, een ja. Index Award hebt gewonnen. Spannend. En dan uh, breekt de spreekwoordelijke pleuris uit, denk ik. Dan <laughs> word je nog groter dan je nieuwe bent. Heel veel succes. Dank je wel. Zou ik zeggen. Leuk dat je er was, dank je wel. Christian Boer. En nu Kevin de Graal. Best I ever had. Mel Africa. I algebra. And I miss you sometimes. We're at war again. Save the world again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 phone. best I ever had Exit Holland De officiële kandidatenlijst van de presidentsverkiezingen in Ethiopië van volgende maand die is bekend die lijst en zoals verwacht staat er ook uh, de wereldberoemde tweevoudig Olympisch marathonkampioen Haile Grebe, Grebe Selassie op. Marten van der Wolf, goedenavond. Hoi, goedenavond. Hij maakt hij een kans? Is de grote vraag natuurlijk. Nou ja, hij is natuurlijk ontzettend geliefd bij, uh, ja, bij de bevolking, maar eigenlijk ook wereldwijd. Uh, maar uiteindelijk is het uh, ja, een soort van eerste en tweede kamer in Ethiopië die dan volgende maand kiest of um, of Heilige Selassie dan wel of niet de nieuwe president van Ethiopië kan worden. Maar het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk of de regels het zeg maar toelaten dat hij um, zomaar vanuit het niet eigenlijk uh, tot president gekozen kan worden. Maar Want Gaan we dus de volgende maand zien. Uh, omdat hij helemaal verder geen uh, politieke carrière heeft. En ook niet bij een partij is aangesloten. En dat maakt het een beetje vaag. Ja, hij is natuurlijk een, een wereldberoemde sporter. Uh, ik begrijp dat hij ook uh, in, uh, uh, in Ethiopië een enorm succesvol ondernemer is. De vraag is, waarom wil je dan ook nog eens president worden? Dit is wel een, je kan ook, hij kan ook lekker ergens op een eilandje gaan liggen, ja. lijkt mij. Nee, nee, dat, dat is ook zeker zo. En het, is, het is voornamelijk eigenlijk een, een ceremoniële functie. En Heidegger die denkt dat hij um, het land uh, ja, kan helpen verenigen... en uh, ook dat hij Ethiopië goed kan promoten. Juist omdat hij zo bekend is overal in de wereld. Maar um, inderdaad, waarom wil je dan de politiek en alles wel zo goed gaan? Nou, zijn vrouw en ook andere familieleden hebben eigenlijk al aangegeven... dat ze er helemaal niet per se zo ontzettend blij mee zijn met zijn politieke ambities omdat die niet per se heel veel vertrouwen hebben in de Ethiopische politiek. Okay. En, dat is, en ook al, soms die twijfel hoor je soms ook al op straat als mensen erover praten. Ja. Want wat je zegt, zijn atletieke carrière is natuurlijk uh, ja, zo goed als het maar kan zijn, hij is ook uh, een ontzettend succesvolle uh, ondernemer. En ja, zou dit dan eventueel zijn uh, ondergang kunnen worden? Omdat ja, politiek in Ethiopië is niet altijd even transparant, ondanks dat het dus weer een ceremoniële functie is. Goed, hij wil het dus wel graag proberen, begrijp ik. Het is spannend. We gaan ja, ja. Het, hij gaat het zeker proberen. Hij gaat het zeker proberen. En hij heeft, ja. ook, hij heeft ook gezegd dat als, als het de nou volgende maand niet lukt... dat hij dan mee wil doen met de parlementsverkiezingen in 2015... en het daarna dan gewoon nog een keer gaat proberen voor het presidentschap. Haile Salassi dus wordt hij wellicht president van Ethiopië. Dankjewel, je Marten van der Wolf. Dankjewel. Rolf naast ja. mij. Het mokka-gebak zit hier dus korstendik tegen de muur. BNN Today bestaat vijf jaar. Jij was erbij. Even een heel kort quizje over die eerste uitzending. Je eerste uur today. Dat sloot je behoorlijk joviaal af. Maar hoe precies? A. Hoi, piepelooi. B. Tot aan de andere kant van de boodschappen. Of C. loe. Ik vermoed de laatste. Ja, denk ik ook. Toedeloe. We gaan even luisteren. Zometeen nog veel meer BNN Today. Na negen To Goed. Je eerste hoofdgast... Lief man. Ja, heel lief, Je eerste ja. hoofdgast was ene Saeed Ben Salam. Maar waarom was die knaap nou te gast? A. Hij was jeugdburgemeester van Amsterdam. B. Hij was wereldkampioen vissen bij de junioren. Of C. <laughs> hij was een actie begonnen om Pokémon-plaatjes in te zamelen... voor Chinese poliopatiëntjes. Ik hoop B. Heel erg. Ik hoop Je dat hoop we het B. daarover hebben gehad. Ja je daar wat aan? Uh, ik denk dat ik nu, uh, ja, ik kan nu naast de, de, onze eigen burgemeester Jokko heen gaan staan. Ja. was... Ja. ja, en vijf jaar bnn 2 hoeveel hits levert dat tegenwoordig op Google op als je BNN2D tussen aanhalingstekens zet? Jee, ja, dat weet ik echt niet. Honderdduizend. Uh, uh, Honderdduizend. Nee, man, echt. Vijfhonderdduizend. 28.000, best nog veel, hoor. <laughs> <Goed>. Taart, <laughs> ah. dus zometeen meer bnn today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 Wij geven geen dure cadeaus weg bij uw bestelling. Daarom betaalt u zo weinig. MKB kantoorartikelen.nl Dit is Radio 1.